Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een boze blokkade in Almere. Twee vervoersbedrijven houden daar al het verkeer tegen... bij het distributiecentrum van de elektronica-keten BCC. Dit is afgelopen donderdag ook al. BCC had toen net uitstel van betaling aangevraagd. Dat is een voorstadium van het faillissement. De ondernemers klagen dat hun facturen al lang niet zijn betaald. De boze bedrijven zeggen dat ze samen nog een half miljoen moeten krijgen. De gevangenenruil tussen Iran en de VS. Volgens Iran laten beide landen vijf mensen vrij... en had Amerika ook het slot van zo'n 6 miljard dollar aan bevroren rekeningen. Iran mag dat geld alleen gebruiken voor humanitaire hulp. De VS zegt dat er goed is afgesproken dat het geld niet naar andere dingen mag gaan... en dat Iran dat geld pas krijgt als de gevangenenruil rond is. Het potje van het stadbudget is alweer leeg. Dat is 100.000 euro die je kunt gebruiken voor een opleiding. Vanaf 10 uur vanmorgen kon je je aanmelden voor de nieuwe ronde. Net uh, na iets meer dan anderhalf uur geleden was de pot leeg. De regels zijn nu strenger. Het geld mag nu alleen gebruikt worden voor erkende opleidingen... en niet meer voor pretcursussen. En 1547 jaar na de val van Rome... Is het Romeinse Rijk weer trending? Op TikTok en Insta gaan veel filmpjes rond van vrouwen die aan hun vader, vriend of broer vragen hoe vaak zij aan de Romeinen denken. Hoe vaak denk je aan het Romeinse Rijk? Toevallig, vandaag. Hoe vaak denk je aan het Romeinse Rijk? Ik denk dat ik het vandaag today. <laughs> Bij veel mannen is het antwoord dus dat ze er dagelijks aan denken. De VRT heeft een Romekenner gesproken en die vindt het niet zo gek. De Romeinen hebben superveel sporen nagelaten in onze samenleving. Het weer in het noorden nog buien, daarna een tijdje droog. Af en toe wat zon, 20 tot 25 graden. Maar het eind van de middag gaat er opnieuw regen vallen. Dan in het zuiden en oosten ook kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom, Zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Welkom, my dear friends. Let the party begin!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 Ja, you need to calm down van Taylor Swift. En eigenlijk is dat wel een heel goed advies... voor de mensen die uit de zomervakantie komen... en uh, zeg maar zo heerlijk ontspannen uh, zijn... en dan toch uh, die eerste weken naar het werk... hoppakee, op zo'n versnelde... Ja, eigenlijk zo'n zo zo pad wat je op Schiphol ook hebt. Ja, waar je drie keer ja, zo hard ja, gaat lopen, ja. weet je wel? Ja. Meteen net uh, Meteen in volle groei. Oké, van harte welkom. Mind your step dus. Mind your step yeah. is in september. Mind yeah. your step, inderdaad. <laughs> ja. Welkom bij uh, ja, eigenlijk, uh, de nieuwe allereerste uitzending van een van nieuwe seizoen: van Rainbow Radio Zandvoort, uh, de eerste maandag van de maand, maand september. En waarom begint voor jou het seizoen in september eigenlijk? Ja, dat heeft de waarschijnlijk te maken met dat uh, ik in het onderwijs zit. Ja, hè? Ja. Waardoor een schooljaar, zeg maar, ik heb twee keer een oud en nieuw, om het zo maar ja, te ja, zeggen. Ja, dat vind ik zo grappig. Voor mij begint het seizoen helemaal niet in september. We dus zijn gewoon doorgegaan. We zijn gewoon doorgegaan, inderdaad. We zijn nooit gestopt, inderdaad. Dus, uh, we gaan vrolijk verder dan, Anja. Ja, ja precies. Ja. Hey, en uh, wat, uh, wat, wat gaan we doen? Wat, uh, wat zijn de, de hoogtepunten? Wat is de inhoud van, uh, van het programma? Nou, we hebben, als we dan, uh, laten we zeggen, de Pride als een soort uh, uh, einde van het seizoen uh, aannemen, dan uh, hebben we, gaan we terugblikken op het, op het afgelopen. ...op seizoen Pride. <laughs> Pride seizoen. Uh, uh, met met onze eigen Pride natuurlijk... Uh, ...in de vorm van Hooi. En, uh, en, uh, nou, we, we hopen... ...we zijn nog... nog uh, ...in afwachting of het gaat lukken... Uh, ...iemand van Pride Zwolle. Ah ja. die, had, die hebben we nog nooit uh, geïnterviewd... ...dus dat is leuk... En uh, ja, dan uh, hebben we natuurlijk actualiteit. Dus ja. zoals altijd. En in het tweede jaar hebben we ook hele leuke uh, culturele zaken. Eigenlijk zou ik het kunnen noemen. Um, waarbij we het hebben over de queer erfgoed. En, uh, en, uh, en daar hebben we ook Evelien van de Put en Alex Bakker voor in de uitzending. En um, als laatste stichting Homomonument. Ja. Precies, met een crowdfundactie. Met een crowdfunding. Uh, ja. Maar ja. het uh, trouw is de actualiteiten. Precies. En uh, ik, uh, ja, we uh, kijken. Ja, ja. ja. Ik begin dan meteen ja, begin, met ja. uh, een heksenjacht tegen ons. Want in Italië mogen lesbische moeders dus niet meer allebei op de geboorteakte van hun kind staan. Dus met andere woorden, alleen de biologische moeder waarschijnlijk mag daar staan. Dat, dat vertelt het verhaal verder niet. Maar Italiaanse gemeentes hebben dus vanuit het, het, het, ja, het parlement ze gekregen dat dat niet meer mag. Twee ouders van hetzelfde geslacht mogen dus niet meer op de geboorteakte staan. Het is schokkend dat we dit... Uh, dat zij niet dezelfde rechten hebben natuurlijk als de heterose, want ja, daar mag ja, natuurlijk precies. de man en de vrouw op de geboorteakte. Ja, en, uh. ja nou dat heeft wel verregaande ja. consequenties inderdaad, want uh, het is dan zelfs zo zeg maar dat uh, uh, de tweede moeder, die niet de biologische moeder is, dus ook het kind niet meer van school mag afhalen zonder ja. daar een uh, vergunning voor een speciale akkoord ja, ja, ja, ja, te ja, hebben, ook goed, in het ziekenhuis. Nou, je, je, we kenden de problematieken natuurlijk. Die nou, ik heb zelf jaren... meegemaakt, totdat uh, mijn oudste zo'n 12 was, dat ik niet met hem naar het buitenland kon zonder een briefje van mijn toenmalige partner. Want ja. vrouwen waren we nog niet, dat mocht niet. Ik kon nog niet trouwen. En uh, ja, hetzelfde probleem. Ja, ja. Ja, wat dat betreft wordt de klok daar flink, flink ja. teruggeslagen, uh, teruggedraaid, ja. om het zo maar te zeggen. Want ik zei: slagen, en dat heeft alles te maken met het volgende item. Dat gaat namelijk over een herdenkingsmunt. En die slaaien. Die slaaien. Nou, ja, ja, precies. <laughs> <laughs> mooi door. <laughs> ja, mooi, mooi bruggetje inderdaad. Um, uh, ja, in september 1973 werd het COC Nederland officieel erkend. En dat werd ondertekend in Paleis Soesdijk. En uh, inmiddels zijn we 50 jaar later. En Miss Nederland heeft inmiddels de allereerste herdenkingsmunt voor het COC zeg maar, uh, ja, uitgereikt. Ja. Dus er is een speciale munt... voor uh, de oudste LHBTI-plus belangenorganisatie ter wereld geslagen. En die is verkrijgbaar uh, uh, via de website van de Koninklijke Munt. Ja. Dus het is ook echt officieel uh, zeg maar een herdenkingsmunt. Die ontworpen is door Koen van Ham. En hij liet zich inspireren door de mijlpalen... die COC Nederland in 50 jaar zeg maar, in de erkenning heeft doorgemaakt. Nou, die mijlpalen die zijn op de munt terug te vinden, vertaald naar uh, confetti. Elk. Dus uh, de, de munt is een viering van gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie. Dus uh, ja, ik zou zeggen: uh, ga hem even bekijken. Ja. En, uh, ik ja wil bestel wel, er uh, een. En, bestellen. En, ja, misschien ja, lekker op. Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Ja. Niet te hard poetsen, want dan verdwijnt die confetti net. <laughs> um, dan de volgende. Ja, want uh, ons bestaansrecht staat overal ter wereld onder druk. Er zijn massa-arrestaties hebben plaatsgevonden tijdens een homohuwelijk uh, vorige week in, uh, door de Nigeriaanse politie, dus in Nigeria. Daar zijn ze een hotel binnengevallen waar een homohuwelijk werd gevierd. Zeker 67 bruiloftgasten zijn aangehouden bij de massa-arrestatie. En de homoseksualiteit is verboden in het land en daarom werden ze opgepakt. De uh, gay suspects werden gistermiddag gearresteerd in Ekpan, een plaats in het zuiden van het land. Homoseksualiteit zal nooit worden geaccepteerd in Nigeria, zei de politiewoordvoerder bij de bekendmaking. In eerste instantie werden 200 mensen opgepakt. Na een eerste onderzoek zijn 67 van hen vastgezet. In Nigeria worden vaker LWBTI'ers gearresteerd. Dat meldt het internationale persbureau. Trouwen met iemand van hetzelfde geslacht is verboden in het Afrikaanse land... Wie daarvoor veroordeeld wordt, kan tot 14 jaar celstaf krijgen. En medeplichtigen, in hoeverre dat voor te stellen is bij homoseksualiteit, kunnen 10 jaar krijgen. De wet die het homohuwelijk verbiedt, of de Same-Sex Marriage uh, Prohibition Act, is ingevoerd in 2013 en kreeg veel internationale kritiek. Maar zoals dat vaak uh, gebeurt bij internationale kritiek, blijft dat bij kritiek. En helaas heeft het nog... Veel voorstanders in het land zelf. Ja, precies. Ja. Nou ja, daar, daar gaan we straks even wat nader op in. Dat dat ook zocht, maar steeds in eigen land zo is met de volgende item. Maar we gaan eerst even lekker naar een stukje muziek luisteren. Helemaal goed. En dat is Carly Minogue met Parang. En een speciale versie, denk ik. <laughs> speciale versie. Ja, oké, okay, We gaan luisteren. Five words you never say I laugh alone like nothing's wrong Four days has never felt so long If three's a crowd and two us One slipped away I didn't want to stay. I just kinda wish you were gay. Is there a reason we're not through? Is there a 12 step just for you? Our conversation's all in blue. I live in hate. Ten fingers tearing out my hair nine times You never made it there I ate alone at seven, you were six minutes away How Am I supposed to make you feel okay? Didn't wanna stay mm -hmm. I just kinda wish you were gay To spare my pride To give your lack of interest an explanation Don't say I'm not your type Just say that I'm not your preferred sexual orientation I'm so, so But you make me feel happy, yeah And I can't stand another day Stand another day I just wanna make you feel okay But all you do is look the other way Mm -hmm. I can't tell you how much I wish I didn't to stay. Mm -hmm. I just kind of wish you were gay. I just kind of wish you were gay. I just kind of. En dat was Billy Eilish. Zeg je dat zo? Eilish, ja. ja. Wish you were gay. En Een heerlijk nummer, hè? Echt zo'n strandnummer. Het ja, is ook precies. lekker weer. Echt uh, Zandvoort en dan naar zee. En je hoort die golven eigenlijk. Die die golven kletsen ja, ja, ja. inderdaad en dergelijke. Dus uh, nou, de komende week uh, uh, ziet het er goed uit. Ja, dus, uh, zeker. Naar Zandvoort. Lekker. Uh, allemaal naar Zandvoort. Ja, ja. En daarvoor Carly Minok met een, ja, een speciale liggen. versie inderdaad. Ja. Dus, nou, voor het geval dat je nog niet wakker was, weet je dat nu wel. <laughs> ja. Om nog even lekker een beetje de sfeer op te pakken van de feesten die we hadden tijdens de zomer. Ja. En de Formule 1 natuurlijk. Uiteraard, dat ja, dat ging ook lekker snel. De dak ging eraf, ondanks ja. de regen. En nou ja, ondanks die regen was het zeker druk bezocht. En we gaan daar eens dus even op terugblikken en een klein beetje vooruitblikken met uh, Roy Dongen. Als het goed is, ben je de telefoon. Ja, zeker. Ik zit op de telefoon mee te luisteren naar de heerlijke muziek. Ah. En uh, I Wish You Were Gay, ja, dat, dat heb ik wel eens vaker gedacht. Ja, ja. <laughs> ja, ja dat loopt yeah. best wel wat leuks rond, maar ja, helaas dan toch niet, niet, niet, niet. nee, nee. Ja, ja. Roy, uh, als voorzitter van stichting LHBTI aan Zee en uh, natuurlijk ook uh, uh, het kernteam van Pride to the Beach... Hebben wij in, uh, of heb jij in, uh, uh, zeg maar een, uh, een, ja, een goed overzicht uh, van uh, hoe Pride to the Beach verlopen is. En uh, de eerste vraag is eigenlijk, uh, hoe was het? Ja... Uh... Als ik heel eerlijk ben moet ik zeggen dat het wederom fantastisch was, uh, uh, uitgebreider en wat ik ook heel erg mooi vond is dat, nou het weer was niet uitnodigend om te zeggen ik ga speciaal naar Zandvoort, uh, het toch weer ontzettend druk was op het stationsplein uh, en dat iedereen uh, zijn best gedaan heeft om een parade te houden, weliswaar niet over de boulevard, uh, maar dat we toch gewoon met honderden mensen uh, vanaf het station over de, uh, door het dorp zijn gelopen en op het uh, raadhuisplein een heel erg mooi feest hebben gehad als uh, een van de meest in het oog springen. Onderdelen. Um, dus ik vond het, ja, vond het heel erg fijn. En waar ik ook heel erg blij mee ben, um, en dan, uh, je zei net ook net, wij <coughs> hebben een overzicht. Want ja, jij bent natuurlijk en samen met Anja ook twee leden van het kernteam. Um, en we hebben een ontzettend breed en uitgebreid uh, pakket aan, uh, aan, aan onderdelen kunnen aanbieden dit jaar aan de mensen in Zandvoort en daarbuiten. En dat uh, vond ik ook heel erg mooi. ja. Ja, en laten we daarbij uh, Jelmer, Jan Hilko en, uh, en André en Ben Zonneveld natuurlijk uh, niet vergeten. Want dat is eigenlijk de complete, het complete team, het kernteam, zeg maar, wat, uh, wat Pride to the Beach uh, mogelijk maakt. Um, ja, uh, ja, ik, ik, de, ja die, die, die hoogtepunten waar je het uh, eventjes over had, um, of hoe was het, uh, daar wilde ik eigenlijk even op doorgaan. Wat, wat zijn voor jou nou, uh, wat jou betreft, echt de hoogtepunten geweest van uh, Pride to the Beach? Nou... Uh. Voor mij persoonlijk was een, een hoogtepunt de voorstelling nadat u in de, de protestantse kerk. Het was een ingrijpende voorstelling en ik vond het uh, ja, ik vond dat de kerk zo zich open heeft opgesteld om een voorstelling over, over religie en homoseksualiteit uh, inclusief uh, een, um, een functioneel naakt acterende hoofdrolspeler uh, in de kerk uh, uh, ja, te, te, te ontvangen. En dat, dat vond ik uh, echt heel erg mooi. Dat laat zien dat de, de protestantse kerk echt hier niet de niet alleen maar letterlijk, maar ook figuurlijk midden in het dorp staat en in de samenleving. En iedereen, met, mits respectvol, daar, daar welkom is. Dat vond ik een heel erg mooi nieuw onderdeel. En ja, dat, dat heeft diepe indruk gemaakt. En yeah. het ja, was ook heel erg mooi. Mijn moeder, die is 80 jaar, die is ook mee geweest. Dus het was niet te shockerend naak, maar het is iets waar sommige mensen even aan moeten wennen. Alhoewel, het antwoord dat we relatief wel gewend zijn met 4 kilometer naakstand. Dus ja. uh, ik hier nog wel wat hebben. Dat is inderdaad zo. Ja, dat was de voorstelling ja. nader tot u van Lars Brinkman, inderdaad. En dat was de eerste keer dat we echt een, een zoiets als een theatervoorstelling in het programma hebben opgenomen. En uh, ja. ja, mooi dat uh, daar, daar zijn veel positieve reacties op ge gekomen. Ja. Um, um, ja, we kunnen ook nog even een beetje inzoomen op toch wel even een. een, een, een, een zoals we dat dan even noemen even een wegtrekkertje in het, in het een geheel. Een incidentje. Ja, een incidentje. Ja. ja dus, uh, een aantal onderlaten uh, hadden op het seizoensplein uh, de vlaggen van de vlaggen-expositie uh, uh, vernieuwd. Um, en de, de, de hangers daar stuk gemaakt en dergelijke. Uh, we hebben onmiddellijk contact opgenomen met de burgemeester. die natuurlijk verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid. Die heeft ook onmiddellijk alle acties opgenomen. Getuigen hebben uh, uh, direct gereageerd en dingen gemeld. En. Tot mijn stomme verbazing, werd ik op de ochtend uh, van de Pride zelf, van, van de dag van de parade, en uh, was ik druk aan het voorbereiden, werd ik gebeld door de politie. Of ik zo snel mogelijk naar het politiebureau wilde komen, want de onverlaten zaten in de cel. Uh, en ze hadden een aangifte nodig uh, om uh, uh, ze daar in die cel te kunnen laten blijven zitten. Uh, dus ja, dat was een ontzettend mooi, uh, mooie actie. Er waren gelukkig camerabeel, er waren getuigen. Uh, en ook Sparenlanden heeft toen zich uh, van de. ...alle aller mooiste kanten laten zien. Overigens ook een nieuwe vaste partner voor Pride of the Beach. Uh, dus dat is helemaal mooi. Ja, zeker. Uh, maar die hebben ook gewoon uh, direct gezorgd met de hoogwerker... ...en mensen om, uh, om te zorgen dat die vlaggen uh, daar zo snel mogelijk weer neergehangen werden. Zodat toen de parade begon en iedereen zandvoort binnenkwam... Uh, ...er waren geen spoor van jullie meer te zien. Nee, precies. En de, de, de onverlaten uh, die uh, nou ja, zeg maar, een flinke slok op hadden... ...en dus uh, ja. uh, zoals dat dan wel een beetje gek wordt genoemd... de Engelse Dutch Courage... <laughs> uh, met, met uh, zeg maar die moed uh, zeg maar een beetje de boel uh, hadden, hadden vernield. En overigens uh, ging het alleen om zeg maar drie regenboogvlaggen, want alle andere vlaggen van de LHBTI, waar die uh, expositie natuurlijk over ging, die, die herkenden ze niet. Dus uh, ja, dat Dat, nee, dat dan... ze dat nog niet snapten. Nee. Het waren overigens, dat vind ik ook wel even belangrijk om na te gaan. Niet dat ik iets tegen mensen uit Letland heb. Uh, maar het waren drie, nou uh, uh, inderdaad, uh, behoorlijk dronken Letten. Uh, dus ook niet voor de duidelijkheid, wat baddadige jongen of iets dergelijks. Nee, het waren drie uh, die al in meerdere plaatsen in het land uh, uh, sporen van verdieningen hebben aangehecht. Dus het was niet hun eerste, eerste vergrijp. Dus daarom konden ze ook wat langer vastblijven. Ja, ja, kijk, nou, hartstikke goed. En uh, met name zeg maar, die, die, uh, die actie van de burgemeester. Of het direct het lik op stuk beleid. Ja, dat is gewoon ja. ontzettend prettig. En uh, ja, de mensen die de parade gingen lopen. Die hadden er dan helemaal geen last van. Het enige waar ze last van hadden. Dat was de heftige wind. Omdat we niet over de boulevard konden. Ja. ja. ja um, dat, even kijken. Dat, dat kan gebeuren. Ja, ja, precies. Ja, en ook dat was wel fijn... dat we de provinciale weg inderdaad uh, zeg maar, uh, uh, mochten afsluiten. Want ja, die loopt natuurlijk uh, door, door Zand voort. En uh, ja, die parade is natuurlijk niet zo heel erg snel als een auto. Dus hebben we hebben wat dat betreft toch een beetje voor oponthoud kunnen zorgen. Um, hoe, hoe, heb, je, heb je reacties van bezoekers gekregen? Uh, want we hadden toch wel een beetje, een beetje een probleem. Het weer zat niet mee zoals uh, vorige jaren. Ja, nou ja... De, uh... Het weer was natuurlijk een, een, een, zeker een, een stuk minder. Het was minder warm. Het, was, uh, het regende natuurlijk uh, tijdens de parade. Uh, dus dat was voor heel veel mensen jammer. Er zijn nog nou, eigenlijk veel minder bezoekers uh, blijven feesten. Uh, het was nog gezellig druk op het plein, maar het was niet zo druk als bijvoorbeeld vorig jaar toen we echt een heel groot uh, pleinfeest hadden. Dus dat is ontzettend jammer. Uh, en wat de bezoekers ook melden, en daar gaan we zeker naar kijken, is dat ze toch wat meer uh, programma op het podium zouden willen zien uh, uh, tijdens het feest. Nou, met het slechte weer was het misschien niet zo heel erg dat we wat minder artiesten op het podium hadden, maar daar moeten we volgend jaar ook naar kijken, dat we een wat uitgebreidere lijn op gaan zorgen, verzorgen op het uh, op het Raadhuisplein als we uh, volgend jaar hier het feest organiseren. Ja, ja nou mooie feedback inderdaad waar we, waar we aandacht aan kunnen besteden. Uh, zijn er nog meer aandachtspunten die we uh, zeg maar mee moeten nemen voor de volgende Pride? Ja, nou, we hebben van de gemeente uh, heel aardig uh, zonder uh, kosten uh, uh, de piek, het Pride Informatiecentrum uh, en Exhibitiecentrum gekregen. Waar we ook drie prachtige tentoonstellingen, fototentoonstellingen hebben georganiseerd. Um, ja, en als we gewoon kijken naar het aantal mensen wat daar gekomen is, dan, dan zijn het er iets minder dan 300 in uh, pak en bij twee maanden tijd. En daar is een boel tijd en effort in gaan zitten, uh, kosten. Um, uh, en ook gewoon de tijd die alle vrijwilligers die daar uh, hebben gezeten om, uh, om mensen te ontvangen en te zorgen dat het open was. En dan moeten we bijvoorbeeld jaar echt kijken hoe we dat op een andere manier zouden kunnen doen als, als we überhaupt die ruimte nog beschikbaar zouden zijn. Ja. Uh, want dat, is, dat is dus, kost heel veel tijd, moeite en geld uh, voor een relatief heel klein publiek wat het eigenlijk dat heeft gezien heeft. Terwijl ja. het wel de moeite waard was. Ja. Ja, het lastige is dat het wat minder zichtbaar is. Hè? En daar gaat het met Pride natuurlijk vooral over. Dat de oude en die open. En dan moet het ook makkelijk te vinden zijn natuurlijk. Dus, uh, ja. um, kun je al een tipje van de sluier oplichten voor 2024? Uh, bijvoorbeeld, wanneer is de volgende Pride at the Beach? Nou, uh, die is op 28, 29 en 30 juli... Uh, uh zoals het er nu uitziet, eh, waarom ik dat een heel klein beetje een slag om de arm hou, is dat Amsterdam nog niet besloten heeft, um, Amsterdam Pride wel, maar Amsterdam gemeente heeft nog niet besloten of het weer twee weken wordt met het Queer en Pride festival voor Aha. het komend jaar. Ja. Uh, en dat zou dus betekenen dat nu uh, de traditionele Pride Walk en Pride Park, waar wij als Zandvoort ook altijd nadrukkelijk bij aanwezig zijn, die staat nu geprogrammeerd onder Pride Amsterdam. Uh, en daarna zouden wij traditioneel uh, op zondag met onze Pride beginnen. Maar als die weken van Queer er weer bij komt, dan gaat het dat allemaal weer een beetje verschuiven. Maar onze data zullen dan waarschijnlijk nog wel hetzelfde blijven. Oh ja. Ja, dus we kunnen eigenlijk uh, tegen de mensen zeggen... Uh, zet in ieder geval gewoon 28, 29 en 30 juli in je agenda. Ja. En uh, doe ook even dat weekend daarvoor... Ja, inderdaad. Dus het voor, dan kun je met ons meelopen in de, in de tocht in, in, in Amsterdam. Party is ook protest. Ja, dus daarom is het ook heel belangrijk dat we niet alleen maar naar de cattle parade gekeken wordt... maar ook juist naar die wandeltocht door Amsterdam... om op te komen voor de, de rechten van LBTI en tegen discriminatie te zijn. En niet alleen in Nederland, maar dat wereldwijd. Um, en daar... Dat doen we als Pride natuurlijk uh, Pride at the Beach, daar doe heel graag aan mee. En dan hebben we ook een informatiemarkt in Amsterdam met heel veel andere organisaties. Dus dat is ook heel erg leuk om bij te zijn. En het zal heel fijn zijn als we ieder jaar met een groeiend aantal deelnemers... dat standwoord kunnen de deelnemen. Ja, nou ook een uh, mooi puntje van, uh, van organiseren van zo'n uh, zeg maar zo happening... voor uh, de eerstvolgende vergadering van de Pride to the Beach Kernteam Lijkt me toch? Zeker weten. Nou, wij hebben, volgens mij krijgen we weer een jaar vol volle vergaderingen... met heel veel dingen die we willen gaan doen. Uh, en het, het enige, uh, en dat, dat uh, uh, wil ik nog wel een keer benadrukken, is dat ik hoop uh, dat uh, ondernemers uh, en ook gewoon mensen of scholen of uh, instellingen... Um, ook gaan uitpakken. Een aantal hebben heel, doen dat al heel erg goed. Kennen M'n Hart doet daar bijvoorbeeld heel erg goed in mee. Spanelanden is nu met, uh, als een, niet alleen als een sponsor, maar ook met activiteiten en een deelnemer in de parade gekomen. En het zou leuk zijn als bijvoorbeeld de horeca zich er nog wat meer bij aansluit. We hebben dit jaar iedereen uh, gratis uh, in, in het dorp uh, promotiepakketten gegeven. En toch uh, heb ik gezien dat ik hier en daar nog wel wat regenboogversiering miste. Ja. En dat zou leuk zijn als iedereen dat omarmt. En dat we dat net als met de Formule 1, dat we zeggen, weet je wat... in die paar dagen kleurt zand voor het regenboog, punt. Uh, en dat doen we met z'n allen. Nou, kijk, waarvan acten. En daar gaan we dan het komende jaren ook inderdaad uh, flinke aandacht aan besteden. Uh, Roy, hartstikke bedankt voor, uh, voor de interview. En uh, uh, nou, dan binnenkort de eerstvolgende volgende verradering. En uh, een, een, een lekkere week, uh, zondagige week gewenst. Dank jullie wel en heel veel succes nog met de uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. En uh, nou, ja. om zich eventjes aan te sluiten bij hey. een van de hoogtepunten van, uh, van zeg maar, Pride to the Beach. Uh, de protestantse kerk uh, had haar deuren opengegooid, dus... Take, take me, me to church! Take She's a giggle at a funeral Was everybody's disapproval We should worshipped her sooner If the heavens ever did speak She's a last <laughs> true mouthpiece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 Superstars. She my hair, my lipstick on in a glass of There's nothing wrong with loving who you are. She said, 'Cause you made you perfect, babe. So hold.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 Don't be a drag, just be a queen Whether you're broke or evergreen Your black, white, base, chola, just Your You're Lebanese, you're, Lebanese, you're orient. orient Whether life's disabilities Left you outcast, or leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this no way No matter gay, straight or bi, Let's be in transgender life I'm on the right track, baby I was born to survive No matter black, white, or base or oh, Orient me I'm on the right ja, en dat was super. Dat was Lady Gaga met Born This Way. En daarvoor hadden we José met Take Me to Church. Dat klopt helemaal. Ja, Nel was Born, dus hoe <laughs> ik het? allemaal fijn dat het, het klopt. <laughs> ja, het klopt. <laughs> ja. Uh, het tweede interview, uh, als het goed is, hebben wij aan de telefoon Gina Maria. Ja, dat klopt. Hé, hey, hallo. Uh, mag ik Gina Hi. zeggen? Ja, ja, ja. ja <laughs> heel, mooi. <laughs> <laughs> heel mooi. Nou, uh, Gina, ja, het, het, was, het was een, een zeer uh, plotselinge actie. En, uh, en uh, ik had wat moeite om jullie te vinden en, uh, en juist contact te vinden. Uh, maar het is gelukt. Uh, ik dacht eerst aan pieter, maar dat bleek uh, niet te kloppen. En toen kwam ik bij jou terecht en jij uh, gaf antwoord. En uh, het is gelukt om jou aan de telefoon te krijgen. Ja, Daar super. ben ik ja. heel erg blij mee. En wij allemaal. Ja. Ja, ik vind het ook leuk. Ik vind niet, hè, dat ik bij jullie in de uitzending mag zijn. Nou, gezellig, leuk. Uh, waarom je gevraagd hebben, uh, volgens mij hebben jullie het laatste weekend van augustus, dus het is niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor, hebben jullie Pride in Zwolle gehad. Klopt dat? Ja, klopt. We hebben het uh, laatste weekend van augustus, 25, 26, 27 augustus, hadden we drie dagen uh, Pride Festival hier. Ja, ja. En, ja. en um, voor, voordat ik verder ga... met over Pride Zwolle... willen we heel graag weten wie jij bent... en uh, in, in, in welke relatie... je verbonden bent met de LHBTI... community. Dat is altijd de eerste vraag... die wij stellen. Ja, dat snap ik. <laughs> um, ja, nou, Gina Maria, ik ben al... sinds jaren dag cultuurondernemster in uh, Zwolle. En dan wel cultuurondernemster met een heel groot welzijnscompetent... Dat heb ik in mei. Ik vind het ook belangrijk om door middel van kunst en cultuur te communiceren. En in 2019 bij de allereerste Pride-editie ben ik gevraagd als ambassadeur en als eerste burgemeester in Nederland. Burgemeester, burgemeester wat kom. Leuk. Ja, het was eigenlijk onze stad was een tijdje burgemeesterloos. Zaten tussen. ...twee burgemeesters in... ...en dat was precies in de periode van de Pride... ...en toen hadden de destijds Pride-organisatoren bedacht... ...als wij nou uh, een ambassadeur benoemen... ...en die geven we de titel Burgemeester... ...en ja, die titel die heb ik toen gekregen... ...en uh, als ambassadeur uiteindelijk nu Pride-organisator geworden... Wat leuk. Ja, hartstikke ja. goed idee om dat zo te doen. Ja. Dat ja. is wel ook misschien wat voor ons om uh, iemand ja, die, die gay die burmeester die te maken. Ja, ja, heel leuk. En, ja. Uh, nou, je, je vertelde al dus dat jullie vanaf 2019, heb ik begrepen, dus de Pride is Wolle ja. organiseren. En um, de, ja, hoe is dat zo ontstaan? Wat, uh, nou, de kon? destijds organisatoren uh, die hadden dat idee al heel lang ook vanuit de... Roorse Zaterdagen die hier werden georganiseerd. En die hebben toen ja, het uiteindelijk voor elkaar gekregen. Ik ben daar niet betrokken bij geweest. Behalve dat ik in de laatste fase als ambassadeur ben uh, uh, aangesteld. zeg maar. Mm -hmm. En, en na, in coronatijd lag natuurlijk alles op zijn gat. En in 2021 kwam ik in gesprek met uh, Helene van het COC. En zij zeiden van ja, we willen eigenlijk jammer dat het gestopt is. Maar... We hebben eigenlijk wel weer behoefte aan dat die Pride eigenlijk wel zijn doorgang vindt. En toen uh, heb ik gezegd uh, en gevraagd ook aan de stichting... ...van joh, luister, zou ik niet dan met mijn uh, professie en, en, en talent uh, Pride-organisator kunnen worden? Ja. En dat samen met het COC waarmee we optrekken, uh, dit uh, verder vormgeven... Nou, geweldig. Want nu hebben wij echt wel de, de juiste persoon te pakken hier uh, aan de telefoon. Helemaal goed. Geweldig. En uh, ja, wat, wat was er allemaal te beleven uh, in, de, in de Pride in Zwolle? Al oh, veel. Ja. Oh, dat is echt veel. Dat was echt, het duizelt mij nog steeds. Het was fantastisch. Tuurlijk zeg ik dat, want ik, ervaar, ik heb zoveel liefde in de stad ervaren. En dat is ook uh, uh, wat voor ons gewoon heel belangrijk is. Dus om een hele liefdevolle... Uh, ...liefdevolle Pride uh, te organiseren. En uh, dat, uh, dat is eigenlijk wel gelukt. En ons programma bestond eigenlijk uit vrijdag... Uh, ...hebben wij de Queen of the East verkiezing. Ja. Uh, en daar de winnaar daarvan... Uh, de, uh, nou ja, in, ...in ons geval twee gaan naar de... ...Hollands Best Drag Artist uh, uh, uh, in oktober. Oh, wat goed. Dus daar doen wij altijd in, samen met, in samenwerking met Zwolse uh, Theaters... Produceren wij ook echt die verkiezing in het theater? Dat is echt fantastisch. Mm -hmm. uh, uh, want wij hebben ook echt. Uh, ik heb ook echt gekeken naar. Uh, uh, het samen organiseren met de stad. Dus niet alleen maar zeggen van uh, wij organiseren de pride. Nee, wij vragen eigenlijk. ook de grote instellingen om mee te produceren. Waardoor we uh, ja, bijzondere dingen kunnen doen. We hebben bijvoorbeeld in Anno het Museum van Zwolle. hebben we kunst en cultuur. Daar hebben wij dit jaar door. Een fantastische uh, schrijfster, Anita Drost... heeft daar een beeldkraken expositie... in samenwerking met uh, World Pride Photo uh, gemaakt. Waardoor mensen gewoon uh, uh, op andere gedachten worden gebracht. En echt vanuit zichzelf gaan uh, anders naar de wereld gaan kijken. Dus dat was echt een fantastische expositie. Mm -hmm. uh, uh, we hebben dans. We hebben uh, Vuur en Vlam die uh, echt prachtige dans... Uh, heeft, uh, heeft verzorgd en gemaakt. En ja, spraakmakend gewoon. Uh, uh, ja, toch in beeld hebben gebracht. Dat is echt in deze regio. is het ook echt wel viral gegaan. Uh, dus alle, uh, iedereen heeft het wel redelijk opgepakt. Ook alle journalisten. Dus het was echt prachtig om te zien. hoe ja. dat dan toch uh, een vorm van communicatie is. waardoor mensen ook toch op een andere manier. Uh, ermee bezig zijn en er bewust van worden. Ja. Nou, dat, is, uh, dat was Anno. We hebben uh, in het Academiehuis, het is onze grote kerk, daar zijn wij uh, uh, naar ons weten voor het eerst een Pride uh, walk, uh, een deel van de Pride walk dwars door de kerk, hebben okay. we laten lopen. Huh? Ook echt symbolisch. Hè, yeah. we, dus onze stad staat midden in de Bible Belt. Dus yeah. wij vonden die symboliek om toch ook de, de diverse religies te betrekken bij de Pride gewoon belangrijk. Omdat wij gewoon in deze regio echt wel te maken hebben met uh, uh, uh, ja, hele jonge mensen... die toch uit huis worden gezet vanwege onbegrip. Ouders die bang zijn, uh, die het niet begrijpen. Uh, nou ja, dat soort dingen. Dus uh, uh, ja, belangrijk. Belangrijk om, Helemaal, he? om, om toch dat uh, te doen. Ja. We hadden een klassiek concert uh, ook nog in het Academiehuis. We hadden een, een, een, een artwork wat eerst door onze stad is gegaan... ...waar uh, uh, het thema van ons was I Love Me... ...en hou jij wel genoeg van jezelf... ...en wat, van, wat, wat betekent dat... ...en dat konden mensen dan op het schilderij zetten... Mm -hmm. ...dus dat, is, uh, dat was ook een onderdeel... ...ja, de parade natuurlijk... ...ja, was door, door de kerk... ...en uh, ja... ...dat is toch wel een van de mooiste momenten... Uh, ...een parade, ja... ...dat blijft... ...dat blijft uh, uh, een hoogtepunt... Yeah. Ja. En uh, we hadden mainstays op zaterdag. Mooi programma, bruisend. Het feest, uh, het was zo liefdevol. Het was, ja, sfeer, het was <laughs> ja, Het was alles, het was alles. Het was gewoon een, een, een weekend vol liefde. Dat klinkt heel goed, Gina. En uh, uh, ja, volgens mij moeten we daar volgend jaar naartoe. Waar, uh, uh, ja, wanneer ja, is, ja, ja, wanneer is het? Wanneer is het volgend jaar? Uh, volgend jaar, oh, dan zeg ik het even uit mijn hoofd. Maar volgens mij... Uh, want het is net weer ingediend bij de gemeente. Uh, dan hebben we het over... 23, 23 24, 25 augustus. Ja... Denk ik. Het is, weer, het is de laatste weekend van augustus, dus het weekend voordat het september wordt. Ja, ja, precies. De weekend daarvoor, okay. wacht even, dan is het... ook oh, ik ga even terugrekenen. Uh, augustus is ja. 31, hè. Die is ja. 31, dus dan is dat 1, 31, uh, 29, min 7, 22, 23 en 24 augustus is het dan, denk ik. Genoeg, Even ja, zoiets. Ja. Ik heb 23, 24, 25. Oh, had ik het ja, al ja, ja, ja, ja. Oh, Ik wel. heb nu mijn agenda voor, mijn, mijn kalender voor. Ja, zet ja. het er maar gelijk in. Ja, ja. Want, uh, ja We hopen echt wel uh, uh, uh, ja, volgend jaar weer echt gewoon uh, wat we dit jaar hebben om dat vast te houden. Om er gewoon weer een heel mooi, liefdevol, maar vooral ook gewoon een, een, een, een, een, een heel inclusief festival van te maken. Ja, nou, het klinkt heel erg goed. En uh, ja, wij moeten omwille van de tijd uh, dit afronden. Ja. Maar uh, ja. nou, heel fijn je te hebben gesproken. En uh, ik denk dat uh, heel veel uh, mensen uit deze regio en mensen die luisteren. Want je kunt ons ook beluisteren op zfm-live via internet. En uh, we hebben aardig wat volgers via internet uh, uh, over het land. En dus als jij dit... Dit Programma jouw interview uh, opnieuw wil beluisteren, dan kan dat over twee weken. Op hetzelfde tijdstip, ook weer van 12 tot 2 uh, op een maandag, over twee weken. Dan is dat, uh, wat is het dan? Uh, ja, uh. ja, ja, ik <laughs> zal het delen op uh, onze kanalen. Dus ja, dat ja. ja. heel goed. Super, dankjewel, dankjewel hè. Uh, Dag, interesse daag. in daag. ons hebben getoond. Graag gedaan. Dank je. Dankjewel. je. Ja, dan zijn we eigenlijk alweer bijna aan het einde van het eerste uur gekomen. Dus we gaan er lekker uit met wat muziek. Misschien komen we nog heel eventjes terug om aan te kondigen dat we naar het tweede uur gaan. Maar waarom eigenlijk? We gaan luisteren naar Girls Like Girls van Haley Kiyoko. En First Time He Kiss the Boy van Katie Elder. You freak out Got you fussing, got you worried Scared to let your guard down Boys Boys Tell the neighbors I'm not sorry If I'm breaking walls down Building your girl's second story Ripping all your floors out En dat was KDL met First Time He Kissed the Boy. Lekker uh, zo'n oorwurm wat er blijft hangen. Ja, ja. ja Zo'n zo zo lekker riedeltje waarvan we trouwens met elkaar in het discussiëren waren van... Ja. Klinkt als of is ja. dat nou... Het is zo'n nummer wachten, waarvan ja. je denkt dat het een uh, sample is of zo. Ja, ja precies. Ja. Maar uh, nee, ja. het, uh, het, het lijkt toch redelijk uniek te zijn. Nou, dat ja. doet hij dan goed. Zo hij komt uh, waarschijnlijk ook terug in de... In de top 54. Te ja. tekenen, nou, tekenen. Ja. laten we daar even op, uh, op blikken, inderdaad. Ik bedoel. Het worden nog tropische temperaturen, maar we gaan het over de top 54 hebben. Van december Van ja. december. Is het waarschijnlijk net zo warm als afgelopen zomer? Oh ja. Dat, dat, ja. Het dat sommige op het periodes is. afgelopen ja. zomer dan. Ja, ja. En in Nederland met aandruk. Ja. Ja, ja, precies. Nou, laten we, laten we hopen dat we een beetje zeg maar, die december sfeer dan te pakken hebben. En niet dat het inderdaad zeg maar, in onze zeker. zwemboek uh, gaat zitten. Op dus outdoorzak. inderdaad, als je nu al deze uitzending uh, of dit uur al nummers hebt gehoord... ...van dat je denkt, die moeten echt terug... Dan, uh, moet je die onthouden? Bijvoorbeeld iets als uh, Padam Padam is natuurlijk wel... Uh, ja, tuurlijk. ik wel hoog de lijst. In. Misschien wel de nieuwe... Ja, de nieuwe, ja nou daar even op, op blikkend. We hebben dat nog niet helemaal doorgesproken. Maar vanaf wanneer zouden de luisteraars kunnen gaan stemmen uh, voor de top 54? Ja, want we gaan de uitzending gewoon begin december doen, toch? Ja. Ja, ja, dus, uh, wel, ja. dus dan denk ik dat half november zeker. Uh, ja, begin november zelfs. Ik denk vlak na de november-uitzending uh, en dan. Uh gooien we de boel open de en dan kan op. iedereen weer gewoon voluit stemmen dus is, en dergelijke. Ja, en, dan... en ruim een week voordat de uitzending is en uh, dan sluiten we de stemmen. Zo ja, en dan sluit jij je ogen en dan moet je al die dingen dan gaan uitzoeken. Dan sluit uitzoeken, ik me op, op denk, om het ja, allemaal precies. te gaan tellen en zo. Ja, en dan ga ik weer nieuwe jingles in spreken. <laughs> precies, precies. Ja. Nou, um, zo zijn we bijna gekomen aan het einde van het, van het eerste uur. Uh, wat gaan we doen in de tweede uur? Ja, we hebben natuurlijk interviews. Dus, uh, uh, waaronder, al uh, wat, wat ik al eerder zei, Evelien van de Putten en Alex uh, Bakker. Voor de workshop Queer Erfgoed ja. van ROS 50 Plus en uh, Ilya. Ja. Dus uh, dat en een uh, interview met uh, Daan Smeelden over stichting Homo Monument. Ja precies, de, de Kruis van de actie. En ja. natuurlijk jouw jammer, we gaan eruit over. Zeker, nou ja, ik, uh, in, in mijn kijk ik natuurlijk een beetje vooruit. Na een, na een zomer die niet rustig is gebleven. Ook niet uh, voor ons gebied. We kijken nog even naar de Leiden Pride. Waar zelfs een noodverordening moest worden gegeven. Dat uh, hoop je natuurlijk altijd te voorkomen Tja, als organisatie. En uh, de verkiezingen komen steeds dichterbij. Het ah. belooft spannender te worden dan ooit, want uh, alles staat weer op nul. Er worden premierskandidaten kandidaten aangekondigd. Iedereen lijkt niet de grootste te grootste en dat worden niet de verantwoordelijkheid In het te tweede pachten. uur. <laughs>